4 uur. Het NOS-journaal. Job Boot. Nederland heeft de Syrische ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard. Dat heeft minister Roosentaal besloten. Het is een reactie op het bloedbad in de Syrische plaats Hula. waarbij vrijdag 108 mensen om het leven kwamen. Roosentaal zegt in een toelichting dat men met een land met zo'n president aan het hoofd. niet langer kan worden samengewerkt. De ambassadeur kan door ons land niet uitgewezen worden. Hij zetelt in Brussel en vertegenwoordigt vanuit die plaats Syrië in België, Nederland en Luxemburg. Roosentaal heeft het besluit genomen in overleg met andere EU-landen. Ook de Verenigde Staten, Canada en Australië wijzen Syrische diplomaten in hun land uit. VN-gezant Annan heeft vanochtend in Damascus president Assad van Syrië ontmoet. Annan heeft gezegd dat er ingrijpende stappen nodig zijn om het geweld in Syrië te stoppen. Voor de ontmoeting al noemde Annan de gebeurtenissen in Hula een weerzinwekkend drama. Het dodental na de aardbeving in Noord-Italië is opgelopen tot 15. Ook zijn er zeker 100 gewonden. De slachtoffers vielen in de provincie Modena, ten noorden van Bologna. De aardschok vanochtend had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter, zegt correspondent Andrea Vrede. Het is duidelijk dat er ontzettend veel schade is. Veel meer dan uh, vergeleken bij de vorige aardbeving van 20 mei. Uh, veel historische gebouwen waren natuurlijk al beschadigd... maar uh, de vele daarvan zijn ook op dit moment gewoon ingestort. Het bovendien, het blijft maar schokken. De zware schok van vanochtend van meer dan vijf op de schaal van Richter... is gevolgd rond één uur vanmiddag met nog eens een keertje drie van die grote. En dat maakt dat er mensen, heel veel mensen heel erg in paniek raken... en dat er heel veel angst is dat het voorlopig niet op zal houden. Want na zulke zware schokken dan volgen er ongetwijfeld naschokken. Voor 6000 mensen wordt noodopvang georganiseerd. President Napolitano heeft inwoners van het getroffen gebied... een hart onder de riem gestoken. Ik ben er zeker van dat we deze gebeurtenis te boven komen, zei hij. De twee verdachten in de Nijmeegse scooterzaak... hebben van het gerechtshof in Arnhem een veel lagere straf gekregen. Het hof veroordeelde de jonge mannen tot twee en anderhalf jaar cel. Eerder hadden ze acht en twee jaar van de rechtbank gekregen. Het duo reed in 2010 een voetganger dood in Nijmegen... terwijl ze op een scooter vluchten voor de politie... Volgens het hof kan niet worden bewezen wie de scooter bestuurde en dus ook niet wie verantwoordelijk is voor de dood van de man. De twee zijn nu onder meer veroordeeld voor het voorbereiden van een overval en het bedreigen van een ziekenhuismedewerker. Het gerechtshof zegt te begrijpen dat het arrest bij de nabestaanden en in de samenleving onbegrip en verontwaardiging kan oproepen. Het Openbaar Ministerie heeft een militair uit Veghel... beboet voor belediging van een politicus. De 34-jarige man zou het gemunt hebben op Joyce Cardol... uit de Brabantse PVV-fractie. Het statenlid deed in september aangifte... nadat ze in berichten op Facebook in verband werd gebracht met nazisme. Het ministerie van Defensie zegt niet op de hoogte te zijn van de zaak. De voorgestelde boete is 550 euro. Het is nog onduidelijk of de militair de boete accepteert. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 7 graden. Morgen bewolkt, maar ook periode met zon. Een kleine kans op een bui. Het wordt 21 graden in Limburg en 15 graden aan zee. Vanaf donderdag frisser en meer kans op regen. In het weekend veel wind. Aan de b verkeersinformatie Er staat in totaal 60 kilometer file... Op de A15 Europoort richting Rotterdam staat tussen Rozenburg en de Botlektunnel... een lange file van 10 kilometer. Daar was een vrachtwagen met aanhanger geschaard, maar de weg is nu weer vrij. Op de A16 Antwerpen-Breda is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Voor het galder staat 3 kilometer file. Eén rijstrook is daar dicht. Ook op de A58 Vlissingen-Breda is een ongeluk gebeurd. Tussen Bergen-op-Zoom en Heerle staat 3 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 Tijd voor de vrolijke wetenschap. Bouwen van Straten zit in heel versumdig Bouwen. Hallo. Hallo. En jij hebt antwoord, hopen wij, op die altijd prangende vraag. Het verlossende antwoord. Hoe komt het toch dat de mens ooit als soort, als promiscu begonnen... geheel en al monogaam is geworden? Promiscu overspeler. He? Zo is het, Gerven, ja. bijzetten. Ja, inderdaad. Ja, nou, inderdaad. Dat is een, volgens mij een hele interessante vraag. Vooral ook als je je realiseert dat inderdaad onze verre voorouders. Uh, toen het misschien nog apen waren, min of meer, uh, dat die heel erg promiscu waren. Dat iedereen deed het met iedereen. En ongetwijfeld zullen de populaire mannetjes en de populaire vrouwtjes... meer succes hebben gehad dan de minder populaire. Maar uh, van, van paarvorming was aanvankelijk geen sprake. En het is best een heel interessant gedachte-experiment om je af te vragen... wat gebeurt er op het moment dat een man en een vrouw een paardje gaan vormen... In die, onder die omstandigheden? Nou, wat je dan waarschijnlijk krijgt is een, een kettingreactie van sociale contacten. Mm -hmm. Want... Kinderen kennen opeens hun vader. En andersom ook, de vader die kent opeens zijn kinderen. Dus op het moment dat zijn dochter overstapt naar een andere stam... dan, uh, dan bedenkt hij zich wel drie keer voordat hij uh, een lid van die stam ombrengt... als hij zich mm -hmm. op zijn territorium bevindt. Maar even ter, uh, een beetje ter relativering bouwen. Ze hm. zeggen nu toch nog steeds dat vrouwen de enigen zijn... die echt weten of dat kind van die va zogenaamde vader is? Daar heb je helemaal gelijk in. Daar wou ik eigenlijk later op komen. Maar als je dat nu zegt... Dat, Onze dat, gasten dat zitten hier al veel betekenend te grijnzen... Twee vrouwen, moet ik erbij zeggen. Ja, nou, dat, dat, dat weet je ook. In de, alhoewel, met genetisch onderzoek kan je dat natuurlijk wel achterhalen. Ja. Maar goed, het punt wat ik aan het maken was... is dat je dus op het moment dat die monogamie of die paardjes uh, uh, dat die, uh, ontstaan... dat je dan een soort kettingreactie van sociale contacten krijgt. Dat steeds meer mensen vreedzaam met elkaar omgaan. Ze kunnen elkaars gedrag observeren. en Ze kunnen elkaar mm -hmm. imiteren. Nieuwe vaardigheden kunnen zich verspreiden. Je, uh, innovaties, technologische nee, ontwikkelingen. Natuurlijk, dat is het voordeel van monogamie. Maar dat is nog niet een antwoord op de vraag waarom. Behalve... De Natuurlijk als je kan zeggen, ja, uh, uh, als iets goed is voor de soort... zo is de evolutie ja. nu helemaal, dan gebeurt het niet meer. Nee, nee, nee, okay, nee er is inderdaad nu onderzoek gedaan door een evolutionair bioloog... Annex wiskundige, en die heeft een aantal modellen doorgerekend. En wat hij zegt, is uh, dat ontstond doordat vrouwen trouw werden... aan een man die goed voor ze zorgde. Want voor mannen is dat best wel een dilemma natuurlijk. Je kan voor een vrouw heel goed gaan zorgen. En, en voedsel verzamelen en, en, en dat soort dingen. Maar het, je loopt natuurlijk het risico, wat geen net al zei... dat ze alsnog op het moment suprem toch met een ander mannetje ervan doorgaan... en is mm -hmm. al je zorg voor niks geweest. Die situatie is iets anders voor mannen die niet zo succesvol zijn. Die mm -hmm. hebben al een vrij kleine kans natuurlijk dat ze een partner aan de haak slaan. Als die nou goed gaan zorgen voor een vrouw... dan neemt de kans wel degelijk toe dat ze succes hebben. Voor, wat, ho voor wat hoort wat, hè? Precies, en dan kan je dus een soort zelfversterkende uh, mechanisme zich voordoen... Dat, dat dus een man goed gaat zorgen en dat de vrouw daardoor trouw wordt, et cetera, et cetera. En dan kan zo'n soort, dat kan die paarvorm in de loop van de evolutie steeds sterker worden. Ja, kortom bouwen, monogamie is goed voor de soort... Het geeft een evolutionair voordeel. Nou, tot dusver heeft het inderdaad, lijkt het inderdaad aan de basis te hebben gelegen... van onze moderne uh, beschaving. Dat ja, zou je, daar maar lijkt dan het kom ik ook op die, op die ontstaanstheorie... van die uh, evolutionair bioloog Koem, wiskundige man... wiskundige... Hm. Hm? Uh, Evolutionaire ontwikkeling ontstaan bij toeval. En als iets succesvol is, blijft het hangen. Mm -hmm. Dat is hier dan toch ook gebeurd? Het is de... toch gewoon een toevalstreffer? Et... Dan kun je toch niet een wiskundig model op loslaten? Nou, je kan wel doorberekenen. Als ik van die en die omstandigheid uitga, hoe groot is dan de kans dat per generatie. die eigenschappen zich uh, net iets succesvoller verspreiden dan een andere? En dan kan je dus wel doorrekenen of zoiets. of de kans waarschijnlijk is dat zo'n eigenschap zich steeds verder gaat verspreiden. En dat is wat hij heeft doorgerekend. Ik zou de volgende berekening ook van die man willen zien, want uh, uh, promiscuïteit komt gewoon natuurlijk heel erg voor, maar hoeveel promiscuïteit moet er dan voorkomen dat het boven een bepaalde grens komt, dat het weer schadelijk wordt voor de soort en een evolutionair nadeel geeft? Zou dat mogelijk zijn, denk jij? Nou, ik weet niet of je dat echt kan doorrekenen. Ik weet wel, dat heb ik nu niet nagekeken of onderzocht... maar er zijn wel schattingen waaruit zou blijken dat... volgens mij is het uit mijn hoofd 5 à 8 procent van alle kinderen... Uh, niet biologisch van de vader is waar ze bij wonen. Dus mm -hmm. blijkbaar onder dat niveau is het tot dusver succesvol. Dat zou je ja. kunnen zeggen. Oké. Okay. Boven van Straten, de Vrolijke Wetenschap. Dank je wel. En dan gaan wij verder met ons eigen politieke vragenuur. De twee dames, ze werden al even genoemd door Ger. Nu, bij naam, Aukje van Roesel, parlementair journalist van de Groene Amsterdammer... en Nienke de Zoete, is hetzelfde bij de NOS. Hartelijk welkom. Net, echt een kwartiertje, half uurtje geleden... is het debat begonnen in de Kamer over het lente kundus Lab akkoord Het akkoord... Hoe doen we, uh, het vijfpartijenakkoord uh, het ja, bij de NOS. Ja. Ja. Okay. En, en bij jou, Aukje? Uh, nou, na, uh, nagelang vanuit welke uh, uh, invalshoek je het beschrijft. Dus het mm -hmm. de wandelgangenakkoord, als je het over Jan Kees de Jager hebt. Het lenteakkoord, als je het vanuit de vijf zelf doet. En het Koendoesakkoord, als je PVV-leider uh, uh, Geert Wilders citeert. Oké. Okay. Laten we het het vijfpartijenakkoord even noemen. Dat is eigenlijk. Dat duidelijk. nooit eigenlijk. Nee, nou, <laughs> we, nou, <dacht> ik, dan <laughs> kiezen we dat. Heel goed, heel goed. Nou, het is gekozen als een beetje een neutrale benaming. Ja, ja. Nou, dat Laat past het. bij de NOS. Precies. Vind, goed. Dat vind ik goed. Oké. Aukje. Dan toch, want die vijf die waren hartstikke enthousiast hè? op het moment dat het gesloten was. Natuurlijk, want er moest wat gebeuren, zeiden ze. Maar dat enthousiasme is behoorlijk geluwd. Sterker nog, het slaat, ik wil niet zeggen om in afschuw, maar toch in elk geval in ergernis. In wenkbrauwen optrekken van de heer Wiegel bijvoorbeeld. Um, nou ja, niet bijvoorbeeld, vooral bij de VVD begint het langzamerhand uh, uh, een enorme last te worden. Ja. ja. Uh, en Leg jij dan nog eens eventjes uit waarom dan toch? Nou, ik. Één ding, dat journalisten zijn die dan altijd weer naar de heer Hans Wiegel uh, grijpen, dat ver, verergert uh, uh, meestal. Uh, de interne. Uh, het is een vuurtje aanstoken in de het de VVD. Is een vuurtje ja. aanstoken binnen de VVD. Waar het vooral denk ik bij de VVD om gaat, is uh, uh, uh, lastenverzwaringen. En dan dat weer uh, gesymboliseerd door. Uh, uh, dat er belastinggegeven gaat worden op reiskostenvergoedingen. Ja, je zal inderdaad maar veel voor je woon- werkverkeer heen en weer moeten gaan... of anderszins voor je werk hè, de, in, de, moeten reizen. Dan, dan is dat een aanslag op je portemonnee. Maar vooral ook omdat het kabinet de laatste jaren steeds de houding heeft... van dat afstand tussen huis en werk... een, een afnemende mate een argument is om een baan niet te accepteren. Ja, en uh, verhuizen is ook heel ingewikkeld. Om een aantal redenen. Je zult maar met twee partners zijn. Want het is eigenlijk ook de bedoeling. Ja. Hè, dat man en vrouw werken. Je krijgt je, huis niet verkocht. Uh, je krijgt je huis niet verkocht. Als je al zou willen verhuizen. Want je kan wel voor A verhuizen. De man verhuizen moet de vrouw gaan reizen. Van ja. de som. Dus ik, ik snap van de ene kant dus wel uh, de pijn. Maar waar het mij ook al vooral aan doet denken. Is in 1989. Hm. Toen uh, um, zat er een, een CDA-VVD kabinet. Met uh, Ruud Lubbers als premier. En toen is dat kabinet opgebroken, uh, met als laatste druppel ook het reiskostenforfait. Ja, dus ja, dus, ja, dus al, dat is heel, al heel al pijnlijk. Het is ook juist inderdaad afgeschaft, uh, nou, ik geloof alweer ruim tien jaar geleden... met als argument dat het ook allemaal zo ingewikkeld uh, te regelen is. Ja. Maar het is wel even belangrijk om je te realiseren dat in het Katshuisakkoord... dus met ja. de PVV, dit ook al een afspraak was... Om, ja. om die reiskosten te gaan belasten. En dat stond zelfs nog weer voor een half miljard meer in de boeken. Ja. Dus in die zin uh, kan Wilders of de VVD ook niet zeggen... ja, dit is een soort groene nee. maatregel die ons door de strot is gedrukt. Maar waarom, uh, Nienke, dat, Nienke de Zoeter, dat vraag ik mij dan af... dit kun je allemaal zien aankomen, vooral met de geschiedenis... waar ook je het over heeft in het achterhoofd. Waarom zie je dan toch de afgelopen week, tien dagen... zie je die gezichten al maar, al maar triester worden en alsof ze een enorme gaten in hun strot hebben. Dat is toch raar dat dat dan gebeurt? Ja, vooral bij de VVD. En ja, ik bij de denk, VVD. En ik denk ook wel dat ze daarmee ook... Um... Over zich afroepen dat wij ons nu allemaal ook op de VVD gaan richten. Ja. Uh, want je voelt, uh, daar zit het niet lekker. Dat voelt Wiegel natuurlijk ook haar fijn aan. Ja. Uh, dus ja, die had wat aandacht nodig. En uh, dat gooit maar ook nog weer. Zot, dat is wel wat vuur. Wat ook je zei dan, journalisten grijpen dan graag naar Wiegel want altijd goed voor. Maar het is natuurlijk ook wel zo dat die kritiek hard aankomt, omdat het misschien ook enigszins terecht is. Dat hij zei, er waren misschien nog andere mogelijkheden. We gaan nu wel heel ver met het verkwanselen van onze eigen ideeën. Ja, maar er waren op het moment. Dat Wiegel zegt eigenlijk, toen, toen Wilders uit het katsenhuis akkoord, of uit het Katshuis stapte. Uh, toen had de VVD eerst moeten kijken of het kabinet niet langer had door kunnen gaan. Ja. Of hadden CDA en VVD samen een begroting opzetten. Ja, maar dat was kan op dat helemaal moment niet. helemaal geen reële nee. Waarom mogelijkheid. Niet? Waarom niet eigenlijk? Omdat de oppositie al lang had gezegd dat ze dat niet zouden ondersteunen. Oh ja, dus waar, de, die kans was, die, alweer even die was er helemaal niet. Dus wat Wiegel zegt is onzin. Alleen ja. het is wel een gevoelige plek voor de VVD. Ja. En de VVD die was in eerste instantie ook helemaal niet zo enthousiast... over dat vijfpartijen akkoord. Ook niet op het moment dat het gesloten werd. Maar tot hun schrik zagen ze dat die andere partijen... Bereid waren tot 3% te gaan bezuinigen. Ja. Ja, toen kon de VVD moeilijk zeggen: daar doen we niet meer aan mee. Maar ook, ja. um, dat is dan één punt, ja. dat hebben jullie uitgelegd. Maar iets anders is: uh, uh, Geert Wilders die rekenen een keer voor dat 18% gaat het om korte uh, snijden in de staat. En de rest is lastenverzwaring. Mm -hmm. Dat is anathema aan de VVD. Ja, dat, is... dat weten ze dan toch ook van tevoren? Ja, maar op, dat, wat, wat Nienke Necht zei... Het, het, het dilemma was dat ze uh, uh, wilders verwijten dat hij dat wegloopt. Juist nu de crisis. Ze willen zich... Hè, de crisis uh, uh, verergerd is. VVD wil zichzelf altijd hard maken. Hè, staat voor de partij die voor de staatsfinanciën... en dat moet op orde. Hè, orde op zaken en dan de staatsfinanciën. Ja. Nou zijn er dus drie partijen van de oppositie... die toen eenmaal duidelijk was dat er verkiezingen zouden komen... want dat was de voorwaarde. Ja. Die mee willen gaan... Ja, toen kon ze toch moeilijk, wat inderdaad wat Nienke zegt, konden ze toch moeilijk zeggen: ja, jullie komen wel tot de 3%, maar dit doen we niet. Nee. Maar nou, Aukje, en vervolgens denk ik wat meespeelt, is: ze zijn er ook niet voor gaan staan. Nee. Kijk, de. dat is ook wat Rutte zei. Wat, wat, wat ja, Linken net zei Aukje... Dit is het ook nog eens zo dat het voor de, voor de VVD moeilijker aan hun kiezers te verkopen is. Dit soort maatregelen die ze nu sluiten... met uh, uh, uh, GroenLinks en D66 en ChristenUnie. Terwijl ze iets wat er best op leek ook al in het katshuis hadden afgesproken... maar dat ze dat misschien wat beter hadden kunnen verkopen... omdat dan, dat toen nog was met de PVV erbij. Maar dan was Rutte, dan had Rutte gewoon naar buiten gekomen... en dan had hij gezegd, weet je wat, we hebben acht weken opgesloten gezeten... en kijk ons eens, nu zijn we eruit gekomen... en dan was ja, hij dat... Net nee, nee, maar dan was hij dat gaan verdedigen. Ja. En dan was hij de grote man geweest. En dan waren er bij de CDA geen verkiezingen gekomen... Waren er waren bij de GroenLinks geen verkiezingen. Dat zijn we allemaal vergeten, maar het is dat hebben we ja. allemaal de afgelopen maand gehad. Hè. Ja. En, dan en dan waren dan er inderdaad er nog geen uit. verkiezingen. Nee, ja. en, en is was dat het hele... is. En ja. nu gaan ze allemaal maar een beetje in een hoekje staan. Ja. Blok moet dat nu gaan verdedigen daar. Mm -hmm. en, en de VVD maakt, kijk, de VVD vindt altijd dat anderen moeten leiden. Nou leiden ook VVD. Ik bedoel, hè, mm -hmm. want de leaseauto en ik bedoel, het krijgt toch extra inkomens ook in. worden extra belasting. Ja, crisisbelasting, ja. ja. ja. En nu merken ze ineens dat het echt pijn ja. gaat doen. En dan moeten zij dat ook... Uh, maar ze linken. hebben het wel inderdaad ja. over zichzelf afgeroepen. Juist, wat je ook, je ook zegt, door er niet voor te gaan staan... Ja. is het beeld ontstaan. Rutte moest uiteindelijk tekenen bij het kruisje... wat de jager met die andere partijen heeft ja. afgesproken. Het ja. was misschien ook wel een beetje zo. Maar juist door die afwerende reactie... Wordt ja. eigenlijk alleen maar bevestigd dat het pijnlijk is voor dat de Dat was de eerste persconferentie van Rutte, waarbij hij niet één keer gegrijnsd heeft. Nu ben jij trouwens, Nienke, jij bent met een onderwerp bezig hè, over de VVD, VVD. En Wiegel heeft dit nu gezegd. Twee vragen. Doet het er nog toe wat Wiegel zegt? En is er veel onrust in de partij? Bij de grassroots bijvoorbeeld? Nou, dus de basis van de partij? Ja, nou ja, je ziet. Kijk, als de peilingen zakken, is er altijd onrust. Uh, dus ja, het is ook een beetje een self-fulfilling prophecy. Ja. En wat Wiegel zegt, dat, dat geldt eigenlijk hetzelfde als voor de peilingen. Uh, misschien doet het er eigenlijk op zich niet toe. Maar doordat hij het zegt, gaan wij er toch weer aandacht aan besteden. En eerlijk gezegd ja, vraag dan... ik ook aan al die VVD'ers. Wat vindt u ervan dat Wiegel dat ja, zegt? Uh -huh. Terwijl je inderdaad misschien denkt, god, daar heb je Wiegel weer. En wat krijg je terug zo? Is er een rode draad? Ja, omdekken? nou, uh, peilingen zijn palingen. Daar hebben ze <laughs> lang over nagedacht. <laughs> en, dat is en die zijn Dat is echt de leer. rode draad. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Um, laten we even, gisteravond was er een debat bij Knevel en Van der Brink... tussen Diederik Samson van de Partij van de Arbeid en Stef Blok van de VVD... die nu dus ook weer de boel daar staat te verdedigen. Wat vonden jullie? Hebben jullie het gezien? Auke, heb jij het gezien? Nee, ik heb het niet nee? gezien. Heb je er iets over gehoord? Gelezen? Over wat? Nee, niet? Nee, nou, niet, in, ik, niet, niet in de zin dat ik denk van... Uh, het uh, heeft ergens toe gedaan. Uh, ja, ja, dat is natuurlijk heel erg. Hè? Nou, ja, Nienke, ja, ja. wat, wat mij opviel zegt... aan dat debat is in ieder geval PvdA... Had de nadruk op economische groei, Stef Blok begrotingsdiscipline. Maar, en ik weet niet of jullie dat al bekeken hebben of dat dan klopt. Samsung beweerde ook dat, volgens doorrekeningen van het, C van het CPB, dat zij uiteindelijk op een lager tekort uitkwamen in 2017. In 2017, ja. ja op dan, nul. De, dan de VVD-blok ging dat er totaal niet op in. En volgens mij dan het Katshuisakkoord, toch? Ja, dat ja, ja. zijn er ja. natuurlijk weer allemaal, dat is een beetje het probleem. En bijvoorbeeld deze. Vijf akkoord. Dat is dan nog weer niet doorgerekend. Ja. Dus al die cijfers die, die duizelen mij ook een beetje. Uh, maar waar hij wel gelijk in heeft, in ieder geval, is dat uh, als je natuurlijk volgend jaar 3% wil bereiken, dan moet je heel erg gaan snijden. En dan heb je volgend jaar een tekort van 3%. Hmm. Maar dan is het lange termijn effect daarvan, uh, dat dat, ja, dat, hoe noem je dat? Dat kavelt af. Dus mm -hmm. dan heb je het eerste jaar veel bereikt, maar de jaren daarna Inverdiene schiet, het, ja, schiet ja. dat niet zo erg op. Ja. Stond daar een partijleider? Samson? Mm -hmm. Ja, bij dat uh, debat. De uh, de ik vond niet dat hij het slecht deed. Kijk, Blok deed op zijn manier. <laughs> dat is dus... nou, ja, goed, nou, ja. <laughs> Nee, Nou ja, goed. Uh, laat die zo uitgelaten man. <laughs> nee, nou nee, maar dat, dat, dat klinkt nou weer flauw. Kijk, bij Cohen had je toch altijd op een gegeven moment een soort plaatsvervangende. Schaamte. Nou ja, schaamte of zenuwen. Want je denkt, ja. uh, dat ja, heb ja, ik altijd, weet, weet je? Als mensen het niet weten. En bedoel, ja. daar hoef je ja, bij, je bij Samson natuurlijk van. niet bang voor te zijn. Bij Blok ook niet. Uh, wat me opviel bij Samson is dat hij zichzelf nog een beetje inhield, had ik het idee. Alsof zijn, uh, zijn persvoorlichters uh, gezegd hebben, probeer nou niet al te eigenwijs uh, over te komen, bemoei je niet met de andere gesprekken, uh, hou het een beetje rustig. Want hij kan ja. er natuurlijk nogal fel bovenop zitten. Dat hè? gaf hij toe in een gesprek, in de Bali was het geloof ik, met Koestaf Bessems, van okay, de pers, pers die tegenwoordig gezien. bij ja. de Volkskrant zit. En daar zei hij ook dat hij daar heel erg op moest letten. En dat, hij, dat is ook al heel goed waar zijn wat je zegt. Jazeker, ja. Ja. En Stef Blok, ja, na afloop zei uh, Johan Derksen, die zat er ook. Ook, die had dan, ja. uh, ging over voetbal praten. een hoofdredacteur van Voetbal International. Ja, een de korte ja. recensie over de politiek. En dat vond ik zelf ook weer een beetje pijnlijk. Want die fractievoorzitter zit er dan maar een beetje bedremmeld bij. Van oké, okay, wat gaat hij zeggen? Maar die zei wel, ja, van de heer Blok weet ik nooit... of hij grappig of stuitend arrogant is. <lacht> uh, ja. ja, dat was wel een beetje pijnlijk. Hoe uh, keek hij, de, uh, hij daarbij, Stef uh, Blok? No, die lachte een beetje met zijn boer met kiespijn. Ja. Uh, laatste over de VVD. Stef Blok staat uh, op de kandidatenlijst op de derde plaats. Op één staat... Rutte op twee staat uh, minister Schippers. Die lijst uh, is inmiddels bekend. Uh, is, zijn er wat jullie betreft grote verrassingen? Schokkend wereldnieuws nou, op de VVD-lijst? Ik vind ze niet. Nee, oh, okay, nee? Het verrassende nee. is misschien nog dat de eerste nieuwkomer pas op nummer 20, 20. staat. Mm -hmm. uh, Mark Verheijen, dat is de vicevoorzitter nu van de VVD. Hij uh, is wethouder ergens, hè? Oh, ja, ja, ja, hij was wethouder is nu gedeputeerde in, in, in, in oh, ja. Limburg, inderdaad. Maar zijn er ja. iets opvallends wie er verdwenen zijn? Nou, Die uh, niet wilden... Nou ja, volgens mij niet meldenswaardig. ze mm. dat, Nee, okay. dat, nee ze, ze, ze, ze, ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden een nieuwe lijst gemaakt. Ze, dat, doen ze, dat doen ze nu goed. Ja, mm -hmm. en waarom zou je een winnend mm -hmm. paard uh, uh, dus, uh, andere, andere hoeven aan doen? Er nee, zijn dus een aantal nee. Kamerleden afgevallen... maar, maar die, die ja. Kamerfractie ja. is zo onzichtbaar... dat ja. ik zelfs nu nog bij een aantal mensen moest opzoeken... Ja. wie zijn dat eigenlijk? Ja. <laughs> uh, en dat ja. is natuurlijk wel een makke. Dat is natuurlijk vaak bij regeringspartijen. Die Kamerfractie was erg onzichtbaar. Dus ja... Ja, daar zijn er wel wat mensen weg van. Maar... Die, ja. Even tot slot als laatste. Die nieuwe namen, zijn dat uh, voor zover jullie kunnen bekijken... zijn dat uh, Rutte adepten, of juist niet? Dat weet ik niet. Ja, wel. Uh, tenminste, in ieder geval twee waarvan ik het weet. Die Mark Verheijen is vicevoorzitter nu in het partijbestuur. Uh, die zit heel dicht dus al op de partijleiding de afgelopen jaren. Is op zich een hele... Uh, ja, Leuke frisse jongen, om het zo maar te zeggen. Rutte maar wel echt echte partijtijger. Ja. En de voormalige politiek assistent van Rutte zelf, die nu raadslid in Amsterdam is, die staat ook op de lijst op hmm. nummer 28, ja. dacht ik. Okay. Ja. Je kunt beter andersom zeggen. Zijn er nog binnen de VVD, behalve de twee bekende namen, nog mensen die geen Rutte adept zijn? Dat is misschien meer over een paar, of een ja, paar ja. jaar een probleem. Dus ja. Ja. Okay, Want dat, nou. is, dat is niet zo. Nou, ik, nou ja, je is merkt echt... gewoon dat die partij uh, uh, weinig onderlinge, uh, he, eigenlijk zeggen ze tegen elkaar, laten we nou dicht bij elkaar blijven zitten, dan, he, want nu gaat het goed. Ja, dat ja. gaat dan nu in de peiling Klinkt niet zo Klinkt ook een goed, beetje maar... angstig. Ja, dat doet. is een ja, kwestie ja. van één opmerking ja. op ja. ja. van Wiegel ja. en dan, dan, dan ja. krijg je toch ja. weer dus. nou, ja. Oké. Okay. Iets heel anders. Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, re relevant voor dit onderwerp, die uh, denkt. Ik ga nu eens echt serieus werk maken van ouderen aan het werk helpen. En hoe ga ik dat doen? Ik ga mensen in de AOW ga ik heel aantrekkelijk maken voor werkgevers. Namelijk, wat ga ik doen? Uh, als, een, uh, als je ziek wordt, dan moet de werkgever jou twee jaar doorbetalen. Nou, bij die AOW'ers gaan we dat veranderen. Daar maken we zes weken van. En we geven de werkgever ook het recht om ze alleen maar het minimumloon uit te gaan betalen. Dit is wel een behoorlijk uh, oudje, uh, een, ruige, uh, een ruige maatregel. Ik kan me toch voorstellen dat daar een meerderheid voor is... in de Tweede Kamer die zegt, dat vinden wij controversieel. Gaan we niet behandelen, Henk? Uh, nou, ik, ik, uh, dat, dat zou dus inderdaad kunnen. Dat het, Maar... Inhoudelijk vind ik... Wat, wat ik mij afvraag is wat nou eigenlijk zijn bedoeling... Ja, ik denk dat het zijn bedoeling is... Mazaal met zal dat dat hij Volgens mij zit Henk Kamp nog steeds met het idee... Uh, er komt straks krapte op de arbeidsmarkt... Hè, uh, of het aanbod van mensen is mm -hmm. onvoldoende... Omdat uh, zoveel mensen met pensioen gaan... Vanwege de, uh, de vergrijzing en die babyboomers. Alleen nou met die crisis merk je dus... Dat er uh, ook werkloosheid is. Dus om met, nu met een maatregel te komen... om ouderen die al AOW en pensioen dus ja, krijgen. Ja, wel geteld. Het gaat dus om mensen ja, van 65, 65 jaar en, en ouder. plus, om die aantrekkelijk te maken. Terwijl er dus op de arbeidsmarkt op dit moment... Uh, een probleem is met mensen van 55 of misschien al 50 jaar aan ouder. Dat, is het, dat vind ik wel heel erg pijnlijk. Dus ik snap, het, ik snap het moment zelf niet. Maar behalve pijnlijk is het ook niet heel erg contraproductief. Je, nou, je ja, creëert is, namelijk aan de andere kant een, een nog groter probleem... voor mensen die nu al moeite hebben Ja, nou dat te maar dat ja, is toch pijnlijk? Ja. Ik vind het ongelooflijk pijnlijk je zult maar 55 zijn, ja. hè, of 57. Je hebt, je hebt uh, een groot deel meebetaald aan het prepensioen van die mensen. En nou gaan ze, hè, nou word jij ontslagen... en dan gaan diezelfde mensen, die gaan nu met AOW en pensioen op zak onder jouw tarief werken, waar jij het niet voor kunt doen. Want ja. je hebt dat basisloon, zal ik maar zeggen. Dat basisink... Je bent duur, vergelijken bent... met hen. Tuurlijk, ja. ja, dat kan ook niet anders. Dus ik had En, en een zware het... last als je ziek bent. Ja. Ja. Ik je merk bent... dat, nee, hier kan ik echt kwaad over worden. En ik denk ook dat het op dit moment ook niet klopt. Het zijn... is altijd nog met die aanname... jongens, door de vergrijzing... Hè, is er straks onvoldoende ja. aanbod... aan mensen die, die al het werk kunnen ja. verrichten. Ninkertus, kun jij het wel plaatsen in de tijd? In het moment? Nou ja, het ministerie zelf uh, zegt... Dit was een verzoek van de Kamer. Ja, wel weer enige tijd geleden. Maar, ja. uh, want de vraag was de hele tijd, wat, wat gaat het kabinet dan doen om 65-plussers aan het werk te houden? En, um, want ik was ook wel getriggerd door de vraagstelling, ja. Ja, is het niet controversieel? Er is, waar, en is die... ook een vraag van de Kamer die zegt, wat gaat het kabinet doen om ervoor te zorgen dat ouderen die nu niet aan het werk komen, aan het, wer ja, aan het werk ja, te krijgen? Het antwoord daarop, ja. ja het antwoord is dan van Kamp in ieder geval, uh, dat we zien al dat de leeftijd stijgt, hè, dat mensen stoppen met werken, ondanks dat het nu wat terugloopt vanwege de crisis, maar daar stapt hij dan inderdaad overheen. En ik heb het ook een beetje bij partijen rondgevraagd. En de ene partij die reageert inderdaad... ja, maar is toch een prima voorstel, is toch niks aan de hand? En een Roemer die twittert van... Uh, leuk dat je 47 jaar gewerkt hebt... en dan als de eerste de beste vakkenvuller behandeld wordt. Ja. Hè, kortlopende contracten en uh, niet doorbetalen ja. bij ziekte of maar... Heel je geldtelijk. had het nou over partijen die zeiden van... nou, er, er, er is toch niks mis mee. Maar als ik eventjes naga hoe de PVV bijvoorbeeld... tegen dit soort dingen aankijkt en de andere partijen... dan is hier toch absoluut geen meerderheid voor. De PVV zal hier toch ook niet voor zijn, Aukje? Nou, dat zit ik me af te vragen. Dat die, uh, die, weet ik eerlijk gezegd bij de PVV vaak niet meer... wat ze nou wel willen en wat ze nou niet willen. Hmm. Nee. Hoe denk jij dat, uh, dat het eruit ziet? Niet, ik denk dat zij hier niet per se voor zijn. Omdat zij natuurlijk überhaupt tegen ja. dat, dat langer doorwerken zijn. Maar inderdaad, uh, dat is Ja, maar dit is dan afwachten. eigenlijk op vrijwillige basis. Hè? Dat, maar dat, nee, dat, dat, het verschil is, dit is op vrijwillige basis. Hè? Mensen die hebben al een AAW, hebben mm -hmm. al een pensioen... en ja. willen blijven werken. Op zich is daar niks tegen, waren het niet... Dat voor de mensen tussen de 55 en 65 op dat moment heel erg moeilijk is om aan werk te komen. Zou het ook niet uh, een probleem opleveren omdat het geen gelijke behandeling is? Uiteindelijk. Zou daar niet een crux ja, zitten? voor Het is natuurlijk punt. gewoon ongelijk behandelen. Dat zou, ja, dat, dat, ja, dat zou kunnen. Maar ja, vrouwen, vrouwen worden ook altijd al in dezelfde functie ongelijk Mag behandeld. Niet, bedoeld, dat weet hij, ik, maar het gebeurt ook wil, altijd. Hij wil dus. Henk Kamp eigenlijk iets heel anders met dit, dit. Niet zozeer inhoudelijk, maar weet ik veel. Een of andere tactische move kan er heel iets anders achter ja, nee, zitten. Ik denk dat, dat dit oprecht, dat hij, ja. bedoel, hij is redelijk rechtlijnig. Ja. Ja, ja, ja, hij denkt, de ja. Kamer wil dit. Uh, dit zijn effectieve maatregelen om dat te bereiken. We hebben nu even een dip... Maar uiteindelijk gaat het erom zoveel mogelijk mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden. En voor de lange termijn. is het. Ja. Ik denk dat hij daar eerlijk ja. gezegd zo vrijweg ja, naar kijkt. er ja. okay. zit verder niks achter. Goed. Hartelijk bedankt. Aukje van Roesel van De Groene Amsterdammer. En Nienke de Soete van de NOS. Dank je wel. En... Morgen is Villa VPRO er weer vanaf half vier. Dan weer vanuit Hilversum. En daar in Hilversum zit op dit moment klaar Lucella Carrasso. Goed, goed, goed, Radio 1-journaal. Hoi, Lucella. Ja. Waarin natuurlijk aandacht voor Syrië. De ambassadeurs uit Syrië worden EU-landen uitgewezen op dit moment. We hebben het ook over een zeer gevaarlijk computervirus. In computers in het Midden-Oosten zijn die virussen aangetroffen... en daar schijn je kerncentrales mee te kunnen beïnvloeden. En we bellen ook met een Nederlander die heeft staan trillen... in het Italiaanse Modena, bij de aardbeving daar. Eerst de hoofdpunten van het nieuws, en die krijgt u van Job Boot. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland heeft de Syrische ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard. Dat heeft minister Rosenthal besloten. Het is een reactie op het bloedbad in de Syrische plaats Hula... waarbij vrijdag 108 mensen om het leven kwamen. Rosenthal zegt in een toelichting dat met een land met zo'n president aan het hoofd... niet langer kan worden samengewerkt. Uit protest tegen het bloedbad in Hula wijzen verschillende Europese landen... de Syrische ambassadeur in hun land uit. De Verenigde Staten, Canada en Australië sturen Syrische diplomaten naar huis. Het dodental na de aardbeving in Noord-Italië is opgelopen tot 15. Ook zijn er zeker 100 gewonden. De aardschok vanochtend had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter. Vanmiddag waren er drie zware naschokken. Er is veel schade aan gebouwen die bij de vorige aardbeving op 20 mei al ernstig waren verzwakt. Veel bewoners van het getroffen gebied durven of kunnen hun huizen niet meer in. Het gerechtshof in Nijmegen heeft twee verdachten in de Nijmeegse scooterzaak een veel lagere straf opgelegd. De jonge mannen kregen twee en anderhalf jaar cel, terwijl de rechtbank ze eerder veroordeeld had tot acht en twee jaar. Het duo reed in 2010 in Nijmegen een voetganger dood, terwijl ze op een scooter vluchtte voor de politie. Volgens het hof kan niet worden bewezen wie de scooter bestuurde. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 In Vroege Vogels zoomt hij in op één vierkante meter natuur. En in de laatste aflevering van dit seizoen... rijken we hem uit de Wat Ruist Award 2012. Welk door de kijkers gemaakte natuurfilmpje vond u het allermooist? Vroege Vogels TV, vanavond 10 voor half 8 bij de Vara op Nederland 2. Theo, dit is nu al de derde dag dat je op het toilet zit. Ja. Ja, en je moet er een keer van afkomen, dat weet jij ook. Ja. En het is niet eng op die andere afdeling, Theo.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 Aan de B-verkeersinformatie. Er staat ruim 100 kilometer file. Dat is normaal op dit tijdstip op dinsdag. De files die opvallen op de A16 Antwerpen richting Breda... voor het galder 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De A58 Vlissingen richting Breda is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rilland en Heerlen staat 13 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De A15 Europort Rotterdam voorspijken Nissen 12 kilometer na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Het NOS Radio 1 Journaal Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Goedemiddag. Gezamenlijke actie tegen Syrië. Althans, diplomatiek. Westerse landen sturen de Syrische ambassadeurs terug naar Damascus. Logische vraag heeft dit effect. En onze correspondent Sanne van Horen is ook onderweg naar de Syrische hoofdstad. We hopen hem deze uitzending nog aan de lijn te krijgen met het laatste nieuws. Opnieuw naschokken in het noorden van Italië. We hebben contact met een Nederlander in het getroffen gebied. En een seismoloog gaat ons bijpraten over het type aardschok. We hebben te maken met zogeheten zwermaardbevingen. En verkiezingsnieuws. In de meest recente peilingen komt de VVD uit op 24 zetels, dat is een verlies van zeven. Vandaag kwam de partij van Rutte met de kandidatenlijst. En op nummer 24 staat Pieter Duisenberg, de zoon van wijlen Wim Duisenberg. Die was natuurlijk van de PvdA. We spreken hem hopelijk dit Radio 1 Journaal. En we zijn er tot half zeven vanavond. Toenemende verontwaardiging in de hele wereld over de moordpartij... in de Syrische stad Hula, vier dagen geleden. Meer dan honderd mensen onder wie veel kinderen kwamen om het leven. De reactie kwam vandaag en die was duidelijk met elkaar afgesproken. Het ene na het andere land stuurt de Syrische ambassadeur terug naar Damascus. Frankrijk deed dat vanmorgen als eerste. Dus beginnen we bij Ron Linker, onze correspondent in Frankrijk. Ron, wat was de reden die Frankrijk gaf om de Syrische ambassadeur weg te sturen? eigenlijk heel simpel Tim president Hollande wilde diplomatieke druk opvoeren op Assad en daarom heeft hij de syrische ambassadeur persona non grata verklaard Nous avons euh, convenu d'un certain nombre là aussi de pression sur euh, la Syrie Parmi les décisions que nous avons prises il y a effectivement euh, euh, l'expulsion euh... De ambassadrice van Syrië wordt dus uitgezet als het aan president Hollande ligt. Inmiddels is er wat onduidelijkheid gekomen over wat dat nou in de praktijk gaat betekenen. Ze is vanmiddag ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken hier in Parijs. En daar is haar verteld dat ze niet langer welkom is. Maar ze heeft hier ook nog een andere diplomatieke functie. Ze is ook ambassadeur van de VN-cultuurorganisatie UNESCO. En die hebben hun hoofdkwartier hier in Parijs. En daar heeft de Franse regering dus geen zeggenschap over. Dus het lijkt erop dat ze niet langer welkom is, maar dat ze toch niet 1, 2, 3 hoeft te vertrekken. Nou, hoe dan ook een diplomatiek signaal. Uh, het ene naar het andere land volgt er vervolgens. Is daarbij, uh, nou jij ja, kon inzien, heel duidelijk overleg geweest met andere landen? Ja, kijk, Hollande was dan misschien de eerste wereldleider die het uitzetten van een Syrische ambassadeur vandaag aankondigde, maar hij zegt dat alles in goed overleg met bondgenoot is gegaan. Uh, er is bijvoorbeeld gisteren telefonisch overleg geweest tussen de Britse premier Cameron en de president. Uh, aanstaande vrijdag heeft Hollande hier een werkdiner met de Russische president Poetin. Dan gaat het natuurlijk ook onder meer over Syrië. En dan is begin juli hier in Parijs nog de bijeenkomst van de zogeheten vrienden van Syrië. Landen die zich inzetten voor een oplossing van het Syrische conflict. Dus op op verschillende manieren diplomatiek, offensief, internationaal, maar toch ook wel een beetje onder leiding van president François Hollande. En je noemt de Britse premier Cameron. Uh, Arjen van der Horst in Londen. De situatie in Syrië is al veertien maanden natuurlijk zeer ernstig te noemen. Wat is nou in, in Groot-Brittannië het argument om uh, de Syrische ambassadeur pas vandaag weg te sturen? Ja, dat is natuurlijk niet los te zien van hula. Uh, natuurlijk, het is niet het eerste bloedbad dat we in Syrië hebben gezien. Maar ja, de afgelopen dagen zagen we wel in alle Britse kranten... die afschuwelijke foto's met dode kinderen. En ja, er is in de hele wereld met ontzetting op gereageerd. En hier ontstond ook al snel politieke druk van... hier moeten we echt iets aan gaan doen. En vandaar dus dat de ambassadeur nu is weggestuurd. Uh, dan moet ik er meteen bij zeggen... Dit is eigenlijk niet meer dan een, een symbolische zet, want de Syrische ambassadeur was zelf al een paar maanden geleden vertrokken. Nou, oh, oké, okay. dus dan is het alleen maar een, een formeel ambtelijk uh, iets, gebaar. De, de Britten liepen natuurlijk voorop bij militair ingrijpen in Libië vorig jaar. Waarom horen we nu zo weinig uit Londen? heel simpel, omdat ze absoluut geen zin hebben in een uh, nieuw militair avontuur. Uh, de Britten in Syrië echt als een wespennest. Veel moeilijker uh, om in te grijpen dan in een land als Libië. Uh, Libië was weliswaar erg groot... Maar de bevolking uh, was geconcentreerd aan de kust. In Syrië is dat heel anders. De bevolking is meer verspreid. De Syrische strijdkrachten die zijn uh, sterker dan de troepen van Gaddafi, zo denken de Britten. En dan heb je ook nog een land dat ingeklemd is tussen een aantal explosieve regio's. Denk aan uh, Iran, denk aan Irak, Libanon ook en dit allemaal tegen een achtergrond... van zware bezuinigingen op de Britse defensie. En dan snap je wel waarom de Britten uh, nu zo uh, terughoudend zijn. Hier hopen ze dan ook, als het tot een militair ingrijpen komt... Ja, dan hopen ze dat Turkije het voortouw neemt. Hmm, maar misschien wel Frankrijk dan in samenwerking met Turkije. Want Ron, uh, mm -hmm. in Parijs, we weten natuurlijk de geschiedenis van Frankrijk... in het Midden-Oosten, ook de rol van Frankrijk... vorig bij de revoluties in Egypte en in Tunesië... was aanvankelijk heel traag. leek eens ook een beetje uh, zo lang mogelijk op de hand... Van van de dictators daar. Juist bij Libië namen ze het voortouw he, bij de militaire acties. Als je kijkt naar de bewegingen op diplomatiek gebied... wat is de Franse strategie rond Syrië? Dat was een beetje stil rond François Hollande en Syrië. He. De eerste weken, dagen van zijn presidentschap... ging het vooral over de eurocrisis. Hij ging naar de G8, het ging over NAVO, Afghanistan... en langzaam maar zeker begon hier in de pers ook wel... Um, nou, ik zou niet zeggen kritiek, maar wel vraagtekens te komen... van Hollande, waar blijf je met je standpunt over Syrië... Uh, Afgelopen weekend is daar verandering in gekomen. De minister van Buitenlandse Zaken heeft gisteren in de krant Le Monde gezegd... dat Assad bloed aan zijn handen heeft. Er is uiteraard de verontwaardiging over dat bloedbad in Hula. En de strategie van Frankrijk is er dus op gericht om Assad uit het zadel te lichten. En daarmee geen breuk dus met het beleid van president Sarkozy. Misschien worden er inderdaad wel die lessen getrokken uit Tunesië, Egypte en Libië. Tunesië en Egypte, waar Frankrijk het eigenlijk liet lopen... en Libië, waar men daadkrachtig optrad. Ik denk dat François Hollande misschien wel de lessen trekt daaruit dat men nu niet weer eenzelfde fout wil maken. En dus zie je dat François Hollande probeert enigszins richting te geven... aan het diplomatieke offensief tegen het Syrische regime. Ronlinker in Parijs, Arjen van der Horst en Londen. Dank jullie wel. De schrik zit er goed in bij de Italianen. Opnieuw een aardbeving. Er kwamen zeker 15 mensen om het leven... bij een zware aardbeving in de buurt van de stad Modena. Anderhalve week geleden vielen ook al slachtoffers in dat gebied. Correspondent Bas Mesters. Bas, wat is het laatste nieuws uit het getroffen gebied? Ja, het laatste nieuws is inderdaad dat er dus 15 mensen zouden zijn omgekomen. Uh, men is nog aan het zoeken naar andere mensen, vermisten. Er zouden gewonden zijn, dat weet men nog niet hoeveel. Um, en dat het dus weer een enorme schok is. Niet alleen uh, fysiek, maar mentaal ook voor dat gebied. Nou, we denken bij, bij een aardbeving in Italië natuurlijk ook aan Laguila. Dat is denk ik een jaar of twee, drie geleden. Dat gebied was er niet zo goed op voorbereid. Hoe is dat in het noorden van Italië? Nou ja, eigenlijk... Geldt een beetje hetzelfde voor dit gebied als je kijkt naar de torentjes, de kerktorentjes die daar stonden, de oude gebouwen, vaak eensteensmuurtjes. Het is een gebied, een vlak gebied zoals uh, Nederland, uh, waar men dit soort aardschokken helemaal niet verwachtte. Bovendien heb je ook heel veel uh, loodsen daar waar gewerkt wordt, fabrieksloodsen. Uh, uh, en die waren dus ook niet goed gebouwd, want dat zijn de gebouwen die het meest zijn ingestort. Dat leidde ertoe dat na die beving van 20 mei de noodtoestand werd uitgeroepen. Is die nog steeds van kracht? Ja, als eenmaal een noodtoestand wordt uitgeroepen in Italië... dan geldt die meestal voor negen maanden of voor een aantal maanden. Dus wat betekent dat in de praktijk? In de praktijk betekent dat dat er makkelijker fondsen vrijgemaakt kunnen worden. Dat de burgerbescherming een soort van uh, een, uh, mogelijkheid krijgt... om snel bij die fondsen te komen en alles te doen wat nodig is om die mensen te helpen. Grote vrees is ook in dit gebied weer... Waar krijgen wij dezelfde ellende als in Laakwila... waar de mensen nog steeds in allerlei huisjes buiten het, uh, de stad wonen, de tenten niet meer... maar wel ook nog in hotels en zo. Gaan wij dat ook allemaal krijgen? Of wordt het bij ons opgelost, zoals bij eerdere aardbevingen in Noord-Italië... in de buurt van Triest, waar het wel allemaal heel goed geregeld werd? Daar gaat de discussie nu over in Italië. Ja, en het is natuurlijk uh, vreselijk voor de mensen... maar bij Italië denk je toch ook altijd aan prachtige historische gebouwen. Is bekend of bijvoorbeeld in Modena er schade is aangericht aan het historisch centrum? Dat is mij niet goed bekend. Uh, er zouden wel... Uh, in ieder geval, je moet je voorstellen, je hebt een aantal grote steden daar. Modena, Bologna, Ferrara. In Ferrara is bij de vorige schok scha schade geweest aan een, uh, aan een toren. Maar het is vooral in die kleine mooie pittoreske plaatjes... die van die kleine torentjes hebben... waar hele, hele torens om zijn gevallen. En waar ook een pastoor vandaag is omgekomen... onder een uh, koepel oh. van een domtoren. Het laatste nieuws uit Italië. Na vijven praten we met de Nederlander, Joost de Rijnbeek. Die woont uh, daar in dat gebied. Die heeft er ook last van gehad. En dan hebben we ook contact met iemand van het KNMI, een aardbevingsdeskundige. Om te vertellen hoe het nou kan dat, zoals je al zei Bas, opeens in het noorden van Italië aardbevingen zijn. We gaan naar een tennisdeskundige, Mark Brasser, die kijkt naar Roland Garros. En dan zien we vandaag dat Aranska Rus de eerste Nederlandse tennisser is... die de tweede ronde van het toernooi in Parijs heeft bereikt. Zij versloeg de Amerikaanse Jamie Hampton met 6-4, 4-3. Dus Mark, leg uit. Uh, althans, ik kan tellen, die partij is niet uitgespeeld. Nee, die partij is niet uitgespeeld. Uh, Jamie Hampton liet zich tijdens de partij behandelen aan haar rug. Dat duurde heel erg lang. Ze deed dat niet op de baan... maar ging daarvoor naar het, naar het stadion. Zocht daar een fysio op of een, of een dokter. Kwam wel terug op de baan, speelde nog eventjes. Maar ja, zij bij een stand van 4-3 in de tweede set... in het voordeel van Aranska Rus, die dus al de eerste set met 6-4 had gewonnen. Ja, het, het gaat niet meer. Ik stop ermee. En jij gaat door naar de tweede ronde. Dus inderdaad, Aranska Rus door met een beetje hulp dus van Jamie Hampton. Het was niet een al te beste wedstrijd breaks over weer rust. die ja, toch wel iets te vaak haar service verloor. Maar goed, dus geholpen werd door die Hampton en Russen naar de tweede ronde. Heb je al zicht op haar volgende tegenstander? Nou ja, dat wordt een uh, waarschijnlijk een loodzware Dat wordt waarschijnlijk Serena Williams. Die uh, moet nog spelen. Die staat gepland als vierde partij op het centercourt. Daar maakt op dit moment Rafael Nadal korte metten met, met Italiaan Simone Bolelli. Dus dat zal niet heel erg lang meer gaan duren. Nou ja, en dan zal uh, Serena Williams wel gaan winnen van de Italiaanse Razzano. En dan wordt dat dus de volgende tegenstandster van Ranska Rus. Ja. Bij de mannen, Mark. Robin Haase, staat hij op de baan? Hij staat op de baan. Hij is ongeveer 20 nou, minuten geleden begonnen aan zijn eerste rondepartij tegen de Kroaat Ivan Dodig. En, en een goede start van Haase. Een Vroege break voor de Nederlander. Hij is ook de betere graveltennisser. Hij moet deze partij eigenlijk kunnen winnen. En dan wordt het waar op dag 3 nog een beetje een oranje dag op Roland Garros. Hij had zelfs kansen voor, op, een, op een dubbele break. 15-40 voor op de service van Dodig. Hij miste toen een, een makkelijke voorrend. Hij won die game uiteindelijk niet. Maar hij leidt wel nog altijd met een break. 3-2 voor in de eerste. Ziet er goed uit bij Robin Hazen. We spreken je straks. Mark Brasser, dank je. Demissionair minister Kamp komt met nieuwe maatregelen... om 65-plussers aan het werk te helpen. dat straks. Deze dinsdagmiddag, kwart voor vijf, Edwin Gersen bij de ANWB. Hoe staat het ervoor? Er zaten 120 kilometer file in totaal. Op de meeste plaatsen is het niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. Dat geldt niet voor de wegen bij Rotterdam. Daar is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Op de A16 Antwerpen richting Breda is ook een ongeluk gebeurd. Voor knooppunt Galder staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht. De A15 Europort richting Rotterdam staat tussen de Dintelhavenbrug en knooppunt Benelux 20 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Kees van Kooten schrijft het Boekenweekgeschenk voor 2013. Het thema van de volgende Boekenweek is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. Met dat thema kan van Kooten wel uit de voeten. Jeroen Wilaert, praat met hem. Kees van Kooten was al lang gewild voor het Boekenweekgeschenk. Dat heette in de termen van de CPNB een staande uitnodiging. Ja. Toen Henk Kramer hier nog was voor Apple, mocht ik ook, maar ik had geen tijd toen. Er was geen lange uh, gestrekte tijd. Want je moet er wel een paar maanden aan werken aan zoiets, vind ik, want het is heel eervol. En ik durfde het nooit te doen, omdat er altijd iets anders was. Ik heb wel een keer het boekenbal mogen openen. Dat was ook een lang werk. Maar dit is nog iets gewichtiger, hoor, vind ik. Ik uh, heb zulke warme herinneringen aan het boekenweekgeschenk, en de boekenweek, en met een. Vader naar de bijenkorf in Den Haag, waar ze stonden tussen hier in de stalletjes. En dan was je al die stalletjes langs gegaan. En dan had je hele Haas naast Simon Carmichael zien staan. En Harriet Vrezen en van Denius. En dan aan het eind kreeg je al een boekenweekgeschenk. En, en mijn vader had ze ook allemaal op een rijtje. Dus dat ik daar nu bij mag staan, vind ik een uh, grote eer. Kees van Koten, dat moet een leuk boek worden. Ah, ah. Of misschien eens een keer iets heel anders. Ja, maar ik ben een beetje dwangmatig leuk geweest, jarenlang. Een beetje satirisch en dat zal het niet worden. Het wordt geen satire. Ik weet het nog niet helemaal hoor, maar ik heb wel een idee. Een onbekende kant van Kees? Uh, die zijn er niet meer, denk ik. Ik heb altijd zo autobiografisch geschreven. Het idee dan? Ja, daarom. Uh, dus ik maak altijd een sprongetje van iets wat ik me herinner naar het heden. En dan keurt het heden dan goed of af of... Draai je dat om en dat zal het wel weer worden. Gouden tijden, zwarte bladzijden, het thema van de komende Boekenweek, heel historisch, dat wordt hem niet. Uh, ik schrijf eigenlijk altijd wel historisch, omdat het altijd iets is uit mijn eigen verleden dat me triggert. Maar ik heb wel een idee en dat heeft te maken met uh, zwarte tijden. Er zijn nu ook, ook, ook een beetje zwarte tijden, een beetje zwarte tijden, uh, enorme zwarte tijden. Uh, niet voor mij persoonlijk, maar voor een heleboel mensen wel. En uh, het kleine geluk is uh, ver weg, soms. Of eigenlijk altijd dichtbij. En ik denk dat dat het thema wel is. Dat het kleine geluk in die zwarte tijden er ook is. Ik zal je iets verklappen. Ik had Annie M. Gischmied nodig voor die aanzet. En ik wilde weten wanneer ze nou eigenlijk was komen wonen in Berkel rode Roderijs. Berkel en Roderijs. Want ik vond dat altijd zo'n mooie Annie smit plaatsnaam. He, dat was al... Uh, in, in, in Berkel en Roderijs kochten wij een lapje grond voor een uh, redelijke bodemprijs. Dat was een, een, een helemaal Annie Schmid naam. Ik dacht, die is daar met opzet gaan wonen. En daar heeft ze Muckelo laten bouwen. En daar is ze gewoon in, 51. Als ik nou zou willen dat Annie M. G. Schmid in de oorlog in Berkel rode Roderijs had gewoond dan kon je dat in de WP opslaan... en dan zag je, woonde ook een tijdje te Rode rodereis Maar, je googelt het, en dan staat... woonde vanaf 1951 in Rode rodereis En zo wordt er een heleboel leugenachtige fantasie... van de schrijver door de mogelijke verificatie, googlend, weggehaald. Het is een verkleining van de gereedschapskist. Zwarte tijden. Zwarte tijden. Vrolijke gezichten. Dat zei Kees van Kooten. Hij schrijft dus het boekenweekgeschenk voor 2013. Duurt nog even. Een navolging van veel andere landen... heeft ook Nederland de Syrische ambassadeur tot ongewenst persoon verklaard. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken, goeiedag. Goedemiddag. En goeiemorgen voor u, want wij bellen u in Brazilië. En vanmorgen, toen u nog lag te slapen... ging het ene naar het andere land bekendmaken... dat de Syrische ambassadeurs terug naar Damascus moesten. Nederland doet hetzelfde. Waarom in uw optiek? Uh, dat doen wij omdat wij uh, uh, hebben gezien wat er zich allemaal heeft afgespeeld. En uh, in Syrië de laatste dagen weer. En uh... We vinden dat we nu toch ook moeten zeggen dat uh, business as usual ook op het diplomatieke front vanuit uh, Syrië dat dat, uh, en naar Syrië toe dat dat niet meer aan de orde is. Dus dan uh, hebben wij de mogelijkheid om te zeggen wij uh, beschouwen de, de ambassadeur van Syrië die overigens in Brussel zit en niet in Den Haag als persona non grata. Hè? En uh, uh, dat is dus een uh, ferme mededeling. En we, we doen daarmee hetzelfde als... Uh, de andere uh, landen in de Europese Unie. Waar is dat uh, besluit of dat idee ontstaan? Want Nederland trekt natuurlijk gezamenlijk op met de andere Europese lidstaten. Uh, gisteren, gisteren was het zo dat wij uh, het hebben gehad over uh, een vanzelfsprekend punt, namelijk het ontbieden van de ambassadeur. Uh, uh, geleidelijk aan uh, bleek toch dat wij uh, een stap verder zouden moeten zetten in onderling. Verband, dan heb je natuurlijk allerlei contacten met andere hoofdsteden. En daaruit is dus naar voren gekomen dat we gezamenlijk zouden besluiten om de ambassadeur van Syrië in onze hoofdsteden te laten vertrekken. En op wat voor manier, meneer Rosenthal, treft u de Syriërs hiermee? Hebben ze hier nou echt last van of is het vooral een symbolische maatregel? Ik denk dat het, uh, uh, nog eens, dat het nog meer duidelijk maakt... wat wij steeds van, meter van vanaf al heel lang geleden hebben gezegd... dat de uh, uh, tijd voor uh, president Assad in elk geval over is. Maar toch en, krijg je het uh, idee dat de... hij zich daar niet zoveel van aan heeft getrokken tot nu toe. Dat mogen zo zijn, maar het geeft dus wel aan dat het weer een verdere stap is in het isoleren van het, uh, van het regime van uh, president Assad. En u weet dat, dat inmiddels ook werkelijk alles, uh, alle hens aan dek is... om ervoor te zorgen dat nu eindelijk president Assad ook begrijpt... dat hij, uh, dat hij uh, moet stoppen met geweld, niet alleen maar ook... Uh, ...moet uh, vertrekken. En op dat punt uh, wordt er zo ook nu gesproken, zoals u weet, over de zogeheten Jemen-optie. Dat wil zeggen, net als in Jemen, dat je tegen de president zegt wegwezen, uh, desnoods maar naar een ander land... ...maar er in elk geval voor zorgen dat, dat hij weg is. En dan komen tot het vergelijk tussen de, uh, tussen de uh, aanhangers van hem en de oppositie, want als je dat niet doet... dan krijg je een tweede reeks van bloedbaden nog uh, op, erbij. En wordt daar dan op dit moment al aan gewerkt? Want stel dat hij het nu wel heeft begrepen en volgende week naar Jemen vertrekt... dan krijg je toch een chaos daar? Wat, wat uh, verreweg het belangrijkste is, is dat... Uh... ...dat uh, president Assad begrijpt dat hij, uh, dat hij zijn uh, kaarten nu al uh, meer dan een jaar... ...met geweld tegen de eigen bevolking zwaar heeft overspeeld. Dat is waar het om gaat. Niet meer en niet minder. En wat we dus doen is uh, zoveel mogelijk al maar doorgaan met het isoleren van, het, van, van zijn regime. We hebben nu uh, we hebben natuurlijk de gerichte sancties... Uh, die ook weer zijn aangescherpt een paar weken geleden, ook vanuit Brussel trouwens. We voegen daar nu weer een extra diplomatieke maatregel aan, aan toe. Ja, en uh, op een bepaald moment moet het ook voor hem dan, hopen wij, uh, genoeg zijn. En hoe kunt u dan nog verder de druk opvoeren, althans als internationale gemeenschap? Want hij kan natuurlijk ook zeggen, president Assad, nou prima, ik ben niet onder de indruk. Weet je wat, ik stuur uh, alle ambassadeurs weg uit Syrië. Wat is dan voor u, voor de internationale gemeenschap, een logische volgende stap? Uh, ik ga nu niet uh, speculeren op al situaties Ik heb nu te maken met het feit dat we weer een extra... ...zwaar politiek signaal aan het uh, regime van... Als... Ik begrijp de, dat u, u niet ja, wil speculeren... Is... ...maar er zijn natuurlijk diplomatieke stappen die u vervolgens zou zetten. Wanneer zijn de diplomatieke stappen uitgezet? Wat is dan de volgende actie daarin? U weet dat er natuurlijk uh, in de diplomatieke rangorde... ...allerlei uh, stappen weer uh, verderop komen. Uh, maar uh, ik hou het nu op datgene wat we weer vandaag hebben gedaan. En dat is een hele zware... Uh, maatregel die ook in de internationale gemeenschap natuurlijk zwaar doorkomt. Want het geeft aan dat je uh, in elk geval in jouw eigen hoofdstad uh, geen uh, contacten meer wenst te hebben met uh, de eerste vertegenwoordiger van dat regime. We gaan kijken hoe daar in Damascus op wordt gereageerd. Vanuit de Brazilië-minister uh, Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Dank u wel. Da dan is het de tijd voor het weer. Gerrit Hiemstra, ja, je bent niet alleen met het weer bezig deze dagen... maar ook met je touchscreen. Hè? Dat uh, maakt nogal wat los, jouw acht uur journaal optredend. Uh, ja, dat, dat klopt. Ja, dat knopje waar we twintig jaar mee gedaan hebben. Dat, niet hetzelfde knopje natuurlijk. Maar dat, dat zijn we nu kwijt voor het eerst. En uh, dat is even wennen uh, voor ons, maar ook voor de kijkers natuurlijk. Um, maar goed, het sluit natuurlijk wat meer aan bij de trend van tegenwoordig, Bij touchscreens natuurlijk uh, steeds meer. Uh, ja, uh, iedereen heeft tegenwoordig al veel mensen hebben wel zo'n dingen thuis liggen. Ja, en vandaag kan je uh, een touchscreen laten zien dat het wat kouder was vandaag, want dat viel wel op. <laughs> ja, het is een beetje frisser, zeker in het noorden van het land. Een graad of 15 is het daar maar. Maar in, in Limburg is het nog wel zo'n 22 graden geworden, dus dat is nog wel uh, redelijk warm. Maar de komende dagen wordt het echt serieus kouder. Dat gaat vooral na donderdag gebeuren. Noordenwind steekt op. Daarmee komt koudere lucht onze kant op. En vrijdag, zaterdag, zondag komen we waarschijnlijk niet boven de 15 graden uit. En krijgen we dan ook regen? Het wordt ook wat wisselvalliger. Dat is morgen al een beetje het geval. Uh, daarna ja, donderdag nog iets meer. En ook in het weekend uh, regelmatig een bui. Gerrit Hiemstra, sterkte met je screen en met het weer. Dank je wel. Een bijzondere dag vandaag in het proces tegen de Noorse massamoordenaar Anders Breivik. Want in de rechtszaal werden vandaag zijn vrienden gehoord. Rolien Kreton als correspondent, waarom wil het OM Breiviks vrienden horen? Zij zijn geen slachtoffers, zij zijn geen getuigen. Wat kunnen zij toevoegen aan deze rechtszaak? Nou, ze kunnen uh, licht werpen op de persoon uh, Breivik voor de aanslagen. Want daar weten we eigenlijk heel erg weinig over. We weten... Uh, precies van minuut tot minuut hoe die aanslagen zijn gepleegd. Ook hoe ze zijn voorbereid. Maar we weten nog heel weinig over het leven van uh, Breivik. En dit is de eerste keer dat uh, het beeld persoon Breivik werd uh, geschetst. En dat werd gedaan door ja, vier van zijn beste vrienden. Drie mannen en één vrouw. Die Breivik uh, heel lang uh, al kende en ook heel goed kende. En wat is het beeld dat zij schetste? Nou, wat opvallend is, is dat ze heel positief waren over eh, Breivik. Dus ze beschrijven hem als eh, aardig, eh, trouw, heel sociaal, eh, intelligent, een harde werker... En ze vertellen ook dat hij ja, geïnteresseerd was in uh, politiek en uh, religie. Uh, nou, soms raakte hij geïrriteerd omdat die vrienden van hem daar niet echt geïnteresseerd in waren. En dat was iemand die heel snel uh, graag rijk wilde uh, worden. En ze vertellen, ja, hij was wel een beetje anders dan anders. Hij was bijvoorbeeld heel erg ijdel, uh, liet zijn neus opereren. Um, maar ja, die, die dingen werden wel door uh, zijn vrienden geaccepteerd. Dus hij werd wel door zijn vriendenclub echt uh, geaccepteerd. Ja, en zagen deze vrienden die actie aankomen? Ja, je kan het je bijna niet voorstellen... want anders hadden ze misschien wel wat gedaan. Maar wat zeggen ze daarover? Nou, ze, ze, ze, ze hebben het niet zien aankomen. Maar wat ze wel allemaal uh, vertellen... en ik ja, krijgt gewoon een heel consistent uh, beeld wat dat betreft... is dat er een duidelijk omkeerpunt uh, was in het leven van Breivik. 2005, hij was toen 25 jaar... Uh, toen werd hij depressief. Hij ging toen bij zijn moeder wonen. Hij uh, raakte verslaafd aan het gamen. Hij speelde uh, World of Warcraft. Uh, en dat is ook de periode dat hij uh, radicaliseerde. Dus hij raakte geobsedeerd door de multiculturele samenleving. En hij ging mensen in ja, categorieën landsverraders uh, indelen. Uh, hij zonderde zich ook steeds meer af van zijn vrienden. Zijn vrienden die bleven wel proberen om uh, contact te zoeken. Ze stonden bijvoorbeeld... Uh, met zijn dertigste verjaardag stonden ze allemaal voor zijn deur bij zijn moeder. Uh, en zijn moeder deed open en zei, uh, nou anders is druk en kan niet naar buiten komen. En dat contact, dat verwaterde op een gegeven moment steeds meer. En ja, uh, het is wel opvallend dat hij uh, net voor de aanslagen... nodig hij zijn vrienden dan weer uit voor een barbecue. Uh, en die vrienden denken dat het dan weer wat beter gaat. Maar vervolgens pleegt hij toch uh, die aanslagen. Kort, Rolien, uh, voelen deze drie mannen en één vrouw zich nog bevriend met Schrijf ik. Ja, dat is een goede vraag. Um... Er is, eh, je, merkt, eh, je merkt vandaag aan de getuigenissen dat het hele goede vrienden zijn eh, geweest. En één man, een zeeman, eh, die beschrijft Breivik nog steeds als een van zijn beste vrienden. Eh, de rest eh, heeft het toch wel over de verleden tijd. Maar worstelt tegelijkertijd met het beeld wat ze van vroeger kenden. Het beeld van Breivik voordat hij die aanslagen pleegde. Rolien Critton, dankjewel. Na vijf uur zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan meer over de rechtszaak van...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 Dit is Radio 1.